4 uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Het OM laat onderzoek doen naar de cyberaanval op de banken van gisteren. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het team Hightech Crime van de politie. De ING-bank kondigde vanochtend aan aangifte te gaan doen. Vooruitlopend daarop beginnen politie en het OM alvast met het onderzoek. Het ideal betalingssysteem van de banken was urenlang onbruikbaar door een DDoS-aanval. Daarbij worden servers met grote hoeveelheden data bestookt. Ook kon bij ING niet worden ingelogd voor internetbankieren. Het is nog volkomen onduidelijk wie er achter de aanval zit en wat het motief was. Nelson Mandela is na tien dagen ontslagen uit het ziekenhuis. De Zuid-Afrikaanse regering heeft dat bekendgemaakt... De 94-jarige Mandela zal thuis verder herstellen. De oud-president werd op 27 maart opgenomen. Artsen constateerden dat hij opnieuw een longontsteking had. De behandeling is aangeslagen en Nelson Mandela gaat nog steeds geleidelijk vooruit, zegt de regering. Vorig jaar december werd bij Mandela ook al behandeld voor een longontsteking. Hij bleek toen ook last te hebben van galstenen.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 Nog een half uur opium vanuit de Amstel-foyer van Carré. Straks een gesprek van, uh, met uh, Joris van Kasteren over het been in de IJssel. Zo heet het uh, boek dat hij heeft geschreven. En ik praat met Solex, want zo heet ze ook, over Solex Ahoy. Daarover later meer. En Cornald Maas over uh, opiumtelevisie vanavond. En de 80 seconden van Laura van der Haar. Maar eerst eens even kijken hoe het met de Davis Cup wedstrijd... tussen Roemenië en Nederland staat. Marcella Mesker kijk ernaar. Ja, het uh, slot van de tweede set was spannend en uh, is goed afgelopen voor Nederland. Want uh, na winst in de eerste set met 6-4 ging ook de tweede set naar Nederland met 7-5. Begin van de derde set, ja, dan heb je zo'n moment van wat concentratie verliest. Twee breaks op rij, Nederland begon met een 1-0 voorsprong. Maar daarna werden ze zelf gebroken, 1-1. En nu gaat het weer gelijk op, op service. Het staat 2 gelijk. Maar goed, Nederland zit dus heel dicht bij de overwinning in deze wedstrijd. En dus ook in de ontmoeting met uh, Roemenië. Dus bij de promotiewedstrijd naar de Wereldgroep. Ze hebben nog maar één setje nodig. Wie weet wordt het deze derde set of misschien nog wel een vierde of een vijfde. Dat zou nog kunnen, maar Nederland tot nu toe twee sets tegen 0 voor tegen Roemenië. Dankjewel Marcelle Mesker en ze houdt ons via Radio 1 op de hoogte uiteraard. Vanavond eh, Opium Televisie met Cornald Maas Nederland 2 even over half elf. Een special Cornald eh, over Remco Kampert. Ja, klopt. Over Remco Kamper, die uh, zeggen de mensen die we gesproken hebben... of die ik gesproken heb, uh, lucht en licht in de Nederlandse literatuur bracht. En die uh, zelf zegt dat de poëzie hem uiteindelijk misschien wel het meest dierbaar is. Uh, en daarin misschien wel ooit het meest ook zal voortleven. Hallo. Alhoewel voortleven alweer een term is die Kamper het niet graag zou gebruiken. Omdat hij bij uitstek relativeert. En uh, ja, we hebben vanavond gesprek met onder andere Jan Mulder en Kees van Kooten... Met die niet alleen bevriend is, maar ook, uh, die hem ook bewonderen... Sterker nog, uh, Kees van Kooten vertelt dat Remco Kampert en B ook beïnvloed heeft, wel in de wijze waarop zij talig in de weer waren in de tijd in hun programma oh, yeah. en B. En uh, Alma Matthijssen, jonge schrijfster mm -hmm. die zich rechtstreeks laat inspireren door Kampert. Corrie van Binsberg, jazzmuzikanten die veel met hem gewerkt heeft. Yeah. En ik spreek dan zelf ook nog uitgebreid met Remco Kampert. Yeah. En de geweldige voice-over heb je ook vanavond, hè? Die is formidabel. Ja. Ik ben nog steeds goor, Hans. Dus <laughs> ik ben dolblij dat je dinsdag wilde inspringen. Het zou nu nog steeds uh, nodig zijn geweest. Goed, nou, beterschap in ieder geval. Ja, ik heb nog één klein dingetje, ja? wat niet de montage heeft gehad, maar te grappig is. Uh, dat hij elke dag, Remco Kampert, doet elke dag een potje scrabble met zijn vrouw. En toen ik hem vroeg uh, waarom een godsnaam, toen zei hij... een goed huwelijk is ook wel waard. <laughs> Ja, wij schrijven dit op een tegeltje. Ik vind hem heel mooi. Ik vind hem ook goed. <laughs> Dankjewel. Vanavond dus. Nederland 2, 8 over half 11. Opiumtelevisie. Speciaal over Remco Kampert. Dit is Opium. Het oog voor het kleine kan tot iets groots leiden. Het is vast, er is vast wel een oud-Chinees spreekwoord van die strekking. In elk geval lijkt het de leidraad geweest voor het boek... De, het been in de IJssel van Joris van Kasteren. Door een minutieus onderzoek weet hij via dat been een heel leven te reconstrueren... en zo een groots boek te componeren. En het begon allemaal, Joris, met, met, met Frits Sissingen, eigenlijk, toch? Met wie begon Met Frits Sissing, met de op opsporing verzorgd. Oh, ja, ja, nee, maar toen... Ja, was hij er toen maar al? Oh, dat weet ik niet. Met... Oh, misschien ook nog niet. Nee, in nee in maar ik ben met een groot ja. fan van het programma... vanwege de, de zeer komische uh, reconstructies met uh, amateur uh, toneelspelers. Ja. Van, uh, gaat, ja. Gaat huis uit. Oh, wat doe je? Weet je, dus dat, dat is voor mij altijd een vaste uh, ja. avond om even te kijken. Ja. En ineens was daar een been op televisie met een sok eromheen. Ja. Een been in de IJssel gevonden ja. door een visser ja. bij het plaatje Weijen. Mm -hmm. uh, en, en ja, goed, daar maak je een bericht over als, als journalist wellicht. Nou ja, ik dacht toen van uh, wat zou er uh, nog meer gevonden zijn. Ik ben een beetje gaan zoeken en bleek eigenlijk niet zoveel te zijn, eigenlijk helemaal niks. En dat maakt het des te vreemder, want meestal met van. Ja, als er een ledemaat of iets van een lichaam gevonden wordt... dan wordt de rest vroeger of, vroeger of laat ook gevonden. Ja. En nou ja, dat was niet zo. Maar niemand wist op dat moment iets. En toen ben ik in december 2005, een halfjaartje, na die vondst gaan bellen. En toen dacht ik, ik ga eens kijken hoe het ervoor staat. En toen bleek dat het uh, niet gelukt was om het DNA uit te halen op dat mm. moment. Waardoor het dus onbekend was. Ja. En toen werd het gewoon begraven. Als, als... Nou ja, precies. Dat was de volgende ontdekking. Ik vroeg aan die man van de politie... Uh, want ze dachten eerst, het is een misdrijf. Maar dat was toen al eigenlijk niet zo duidelijk meer. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut, waar ze het onderzocht hadden. En toen zei ik, waar is dat been? En toen zei hij, uh, ja, als het goed is in het Deventer Ziekenhuis. Dus toen belde ik naar het Deventer Ziekenhuis. Waar hij dan in de vriezer zou moeten liggen. Mm -hmm. En uh, daar wilden ze in verband met de privacy... Van het geen been? mededeling. Ik zei, hoe kan een been aanspraak maken op privacy? Maar daar ja. wenste hij niet op in te gaan. <laughs> en vervolgens belde ik met... Uh, met de gemeente uh, Olst-Weijen. En daar kreeg ik een hele aardige mevrouw. En die zei, weet je dat been is begraven. In een kinderkistje, op een hele fatsoenlijke manier gedaan. En uh, ik vroeg nog, was het een islamitisch been? Is het richting Mekka begraven? Wellicht, of... Maar het werd dus een beetje zo kolderiek met andere woorden. van Dit gaat nooit opgelost worden. Nee, nee. nou En toen heb ik jarenlang hele andere dingen gedaan. Mijn ledenstadboek geschreven en nog een paar dingen. En toen, in 2011, dacht ik, ik ga toch nog eens checken of er nog iets Duidelijk is geworden. Wat en toen... was, daar, was daar een directe aanleiding? Nou ja, nee, ja, mijn laatste boek was toen af. En hmm. toen, de, dat been, dat is wel altijd. Dat, is het... dat lees je in het boek ook natuurlijk wel in mijn, in mijn hoofd blijven rondspoken. Ja. Omdat het gaat natuurlijk enorme fantasieën aannemen. Althans bij mij. Als ik de afloop van iets niet ken, dan word ik heel erg gefrustreerd. Nee. Dus ik had, ja, je gaat je van alles in je hoofd halen. Maar je weet dat die werkelijkheid duizend keer interessanter is. Dus ik dacht, stel je nou voor dat het en, alsnog lukt. En wat bleek in 2011? Dat die, alsnog later geïdentificeerd was. En dat notabene aan de hand van DNA. Terwijl ze eerst hadden gezegd dat het niet... Ja. Nou, dus toen ben ik er helemaal opgedoken. Toen was het been echt van mij. En uh, toen wilde ik ook echt... Ja, ik dacht van dat been, dat, dat heeft bij iemand in de buik gezeten. Weet je? Dat heeft leren lopen met een ander been. En uh, hoeveel kilometer zou het hebben gelopen? En wat voor landen zou het zijn geweest? Ik ja. ging allemaal... Ik dacht, ik moet terug tot in de buik van zijn moeder. Zeg ja. maar. En nou ja, met die insteek ben ik gaan uh, doorzoeken. En... Eigenlijk dankzij medewerking van de regisseur die het onderzocht... wat ook een heel bizar verhaal is hoe dat allemaal gegaan is... Uh, ja, is het uiteindelijk gelukt om te achterhalen uh, van wie het was. Ja. Een, Duit een Duitser. Een Duitser. Stefan Henselgen geheten. Mm -hmm. ja. En hij was in Düsseldorf vermist geraakt. En dat is het bizarre, want het is 300 kilometer... Van, <laughs> over de rivieren van Düsseldorf naar ja. Weijen. ja. Nou, nou, nou worden er wel vaker ledenmaten in, in, in het water gevonden. Want wij zijn, dat schrijf je ook, een beetje ja, het afgoedputje. Ja, precies. Alles komt vanuit het Achterland. Nederland is een soort, soort necropool onder water, zo moet je het zien. En ook vooral de Noordzee, omdat er een hele vreemde stroming staat... waarbij elke verdronken Fransman, Brit of Belg... die komt ja. in ons territoriaal water aan. Dus ja. er worden echt ontzettend veel waterlijken uh, gevonden. En natuurlijk in de rivieren ook. Alleen worden die meestal veel eerder opgemerkt. Hm. En ze worden over het algemeen niet in stukjes gevonden... Dus dat was het rare aan deze zaak. Ja, ja. Nou ja, het hele interessante is dat hij in theorie natuurlijk nog leeft. Een been, een been is geen lijk, of wel een lijk. Dat, de wet is daar heel onduidelijk over. Dan ja, nou gaat de, daar dus de zoektocht over. Even ja, tussen want Lisbeth uh, Solex, uh, Lisbeth Esseling, uh, jij, jij vaart ook met een bootje ja. door het land. <laughs> daar, daar heb je ook de... Uh, uh, de hele project waar we het straks over gaan hebben... heb je ook uh, in een eigen studiootje op die boot gemaakt. Klopt, ja. Ben jij wel eens uh, ledematen tegengekomen? Nee, gelukkig niet, nee. Ik, ik heb wel opgelet, maar uh, dat heb ik niet gevonden. Wel, wel een paar dode duiven in uh, Groningen, maar daar hield ik ja. ook mee opgelukkig. Maar geen romp en dergelijke. Ja. Je, je bent, Joris, je bent ontzettend vasthoudend in, in uh, de manier waarop jij... Uh, uh, je zei net al, he, met, met vele bellen uh, naar de gemeente wijen, naar het ziekenhuis en dergelijke. Ja, en ik ben natuurlijk uh, duizend ja. keer op en neer naar Duitsland geweest. Want ik heb ja. uiteindelijk dus zelfs zijn vrienden en zijn ex kunnen achterhalen. Maar natuurlijk, je wordt ook heel bezeten. Niet alleen vanwege die vraag die ik had, weet je wel... van wat ik net zei, van het heeft in een buik moeten zitten. En mm -hmm. wie is dat geweest? Maar ook omdat je, als je de ene stap maakt... dan is dat een overwinning. Maar je moet die volgende ook weer maken ja. tot je bij dat einde bent. Ja. En soms hing het van één iemand af. En die bleek dan vier keer te zijn verhuisd. En die woonden niet meer in Hamburg, maar daar... Ja, dan moet ik op de gok daarheen rijden. Want als je een brief schrijft, ja, dan weet je nooit hoe dat ja. precies landt. En een telefoontje ja. is helemaal niet handig. Dus er, soms hing het echt aan een zijde draadje. En dan word je ja, dan word je helemaal gek, natuurlijk. Als, als... Dus het had verschillende keren kunnen gebeuren... dat het gewoon niet uh, ja. lukte. En wat, uiteindelijk... wat, wat, wat was nou een cadeau waarvan je dacht... nou, dit is te gek dat ik dit, dit, dit, dit detail vind... Nou, onder meer dat, dat hij uh, werkte voor een bedrijf in reddingsvesten. Ja, onvoorstelbaar. Een en dan, bizar, hè? dan in het water en, tegenkomen. Ja. ja, en ook nog dat hij van duiken hield. Dat is allemaal. Uh, en hij dook onder in het nachtleven heel vaak, uh, figuurlijk dan. Ja. Het is uh, heel raar. Het is echt heel raar. Het is ook een moment waar hij, waar hij uh, in een restaurant heeft gezeten. Daar heeft hij ijsbein met sauerkraut ja, gegeten. Dat is waarschijnlijk zijn la laatste maaltijd geweest. Als hij niet meer leeft. Waar heel veel mensen aan twijfelen. Want hij kan natuurlijk gewoon nog leven. Mm -hmm. Want een been, ja. Kijk, een hoofd, dan weet je dat iemand dood is. Maar zonder been ja. kan iemand in principe voortleven. Dus ja. voor de wet is hij ook niet dood. Zowel in Duitsland niet als in Nederland niet. Maar, maar, maar de, de, ja. de zoektocht gaat zo ver dat jij dan in datzelfde oh, ja, ja, restaurant ja, gaat ik zitten. Daar, ja, want en ik datzelfde wilde, gerecht had yeah. gegeten. Dat is trouwens heel smerig. Ja, dat is een soort zacht gekookte varkenspoot. Waar als je zo'n klap op tafel geeft, dan glijdt het vlees van de botten af. En ik zat daar te eten en ik moest allemaal... Het woord adiposeren, dat is dus wat er met dat been gebeurt. Dat is dus het vlees wat zeg maar, van een lijk wat gaat opzetten. Dat kreeg ik niet meer uit mijn hoofd toen ik... Dus dat smaakt niet zo? Nee, nee. nee. En toen lag dat bot nog heel lang op mijn bord. En die ober die haalde het meest weg. En... Wordt word, word het word een obsessie op een gegeven moment? Ja, natuurlijk. Je... Ja, zo kan je het wel noemen. Want het, ja, het is heel raar. Ik heb het wel eens eerder gedaan. Maar je, je gaat toch postuum... leer je iemand heel goed kennen. Die, waarvan je aanvankelijk ook helemaal niet weet... of die persoon daarvan gediend is. En dat hm. weet je eigenlijk nooit. Hoewel zijn vrienden nu zeiden van... hij zou dit echt geweldig hebben gevonden. Dat ja. er in ieder geval nog iemand is geweest... die, uh, ja, die, die, die iets van dat leven ja. gemaakt heeft. Dus... Zijn vader wil niks van je, je weten, nou ja, vooral van hem wilde hij niks weten. En, maar je uh, hebt hem ook gebeld. Je hebt de vader ja, ja, van die werd, Stefan gebeld. Ja, toen werd ik uitgemaakt voor Gelector Affe, onder meer. Bleude Schlingel. Ja, precies. Nee, maar het is een, een hele problematische jeugd, heeft hij gehad. En ja, uiteindelijk is hij, zou kun je het bijna zeggen, een verlaat oorlogsslachtoffer. Want die vader die is van die generatie die net voor de oorlog geboren is... en die al die geallieerde bombardementen over zich heen heeft gehad... en die alleen maar geleerd hebben... Zwijgen, vooruitkijken, niet terugkijken, geen gevoelens toelaten. Dus, en hij was ook nog eens een keer politieagent. Dus dat maakt het ook weer zo absurd allemaal. Ja. Maar ja, dus dat was een harde, gevoelloze man. En het was in die zin ook niet verbazingwekkend dat hij uh, zo reageerde. Later heeft de zus overigens weer excuses aangeboden... voor die ja. <laughs> onbeleefde uitspraak. Ja, maar je... goed, ik neem het hem niet kwalijk. Ja, je bent in feite een soort monument voor deze Stefan Hensel ja. gemaakt. De ja. vraag is natuurlijk, is hij nog in leven? Wat denk jij? Nou ja, ik, ik, kijk, het meest logische is gewoon dat hij dood is uiteraard. Maar uh, officieel is hij dat niet, dus... Wat ik net al zei, hij, administratief blijft hij altijd leven. Die ouders zullen hem ook nooit dood nee, gaan verklaren... want dan nee. moet je naar de rechtbank. Dus hij, hij is onsterfelijk. Ja. Nou, en, en zo moet ik het maar een beetje zien. Ja. Vijf sterren gisteren in, in de NRC. Ja, heel fijn. Gefeliciteerd. Heel fijn. Prachtig boek. Ik, ik heb het ja, ademloos uitgelezen. Een heel erg, erg uh, mooie zoektocht naar de, de eigenaar van het been... als je dat zo kan zeggen. Het been in de IJssel van de Joris Verkaster is verschenen bij uitgeverij Prometheus. Dit is Radio 1 Opium. Met een oud motorbootje toeren door de twaalf provinciën vond ze wat saai. Samplemuzikant Lisbeth Esselink alias Solex die vroeg zich daarom af hoe de provincies muzikaal klinken. Ze stapte in haar schuitje en ging samen met lokale muzikanten op zoek naar de muzikale kern van elke provincie. Had jij van tevoren het idee dat elke provincie ook zijn eigen geluid had? Nou ja, ik hoopte daar stilletjes op. En ik heb het een beetje proberen te manipuleren. Maar uh, ja, het is, het is natuurlijk zo arbitrair als maar zijn kan. Het is gewoon mijn uh, invulling van uh, hoe een provincie zou kunnen klinken. Mm -hmm. Maar het is een tijdsopname. En het, ja, ik had net, als ik andere muzikanten in, in een provincie uh, had uitgenodigd... was het heel anders geklonken. Ja. Dus, uh, heb jij ja. ook echt uh, je gefocust op de, op de muziek? Want je kunt ook zeggen van elke provincie heeft zijn eigen... Geluid door gewoon geluiden op te nemen, misschien, of niet? Ja, maar dat, ik ben wel een muzikant. Ik ja, hou wel ja, van ja. het maken van liedjes, dus. Uh, ja. En hoe, ja. hoe ging dat in zijn werk met, met het. Uh, uh, het zoeken van muzikanten. Uh, ging je dan naar grote provinciesteden, zei je: Ik ben Liesbeth en ik wil graag. Nou, het de meeste muzikanten probeerde ik van tevoren al uh, zover te krijgen. Want ja, het is toch wel, je moet er wel een beetje plannen. Mm -hmm. het is best, uh, we hebben zes weken gevaren en er doen in totaal veertig muzikanten aan mee. Dus je moet wel een beetje voorbereidend werk doen: uh, vaarkaarten kopen en uh, mensen uh, warm uh, krijgen, omdat ze willen improviseren op een loop. Um, Op een loop? Ja, ik had, per provincie had ik een loop gemaakt. Dat is zeg maar een soort van... Uh, ja, een terugkerend beetje, melodietje. Een beetje waar... wat, wat we eronder uh, zit. Uh, ja, en, dat, en dat, was, uh, dat had hij eigenlijk gedaan... zodat elke muzikant per provincie in dezelfde toonsoort zou improviseren... en ook in hetzelfde tempo. En per provincie had ik ongeveer vier à vijf uh, muzikanten aan boord... die één voor één, niet tegelijkertijd, improviseerden op die loop. Mm -hmm. En naderhand uh, heb ik van die improvisaties liedjes geknipt en geplakt... Uh, en heb ik die loop weer weggehaald. Dus uh, die muzikanten die hoorden elkaars improvisatie niet. Ze hebben al, maar we, wel allemaal op diezelfde loop geïmproviseerd. Ja. La, laten we even, het is natuurlijk leuk om te laten horen waar we het dan over hebben. Laten we ja. naar een stukje Limburg luisteren. Okay. Dus gisteren, toen ze komen uit de haar, De was kapot. Dat gewoon echt zo verder wie kunnen jullie eens Dus toch wel ook uh, geluid hoor ik u. is een stem. Ja. Uh, ja, dit is een stem van een, een ras echte Limburger. Maar uh, uh, ja, dat zijn twee uh, blazers die uh, improviseren op een loop. En toevallig is dit nou juist de enige provincie... waarbij de blazers wel tegelijkertijd improviseerden. Want het, is, het zijn twee blazers van twee rivaliserende fanfares. De bok en de geiten. En nou, goed, het is echt een, een, een enorme strijd die heel, terug, heel ver teruggaat in de tijd. En ik dacht, nou, dat is nou juist de enige keer dat het wel leuk is... dat ze samen improviseren dan kunnen ze... Dus de vrede is getekend? Dat heb je nou, voor Nou, de eerste gekregen. stappen zijn gezet, ja. ja. Het is een beetje be van Varen van Bert Haastra dit. Ja, ja. Nou, er is wel een documentaire ook ooit over die twee van Vares gemaakt, nee. uh, een paar jaar geleden. Maar. Uh... Maar goed. Weet je, ik ben zo benieuwd hoe George. Flevoland uh, klinkt. Ja, Flevoland was een hele lastige <laughs> of provincie. Of uh. Sowieso, ja. Je komt uit Lelystad. Ja, is daarom vandaar. Is ja. Een, ja, Bijna elke provincie was heel uh, makkelijk om mensen zover te krijgen om mee te doen. Behalve Flevoland. Dat was ja? echt, uh, ja. meestal vroegen ik, geld ik, natuurlijk. Of? Nee, nee. Maar ze, ze zagen er gewoon de lol niet van. Uh, ja, dat had er geen zin in. Nee. De meeste mensen, die, of ik kende die muzikanten al uit de provincie... En, ja, als ik dan nog uh, muzikanten nodig had, uh, toenertijd had je MySpace, wat heel populair was. Zo'n uh, website waar heel mm -hmm. veel bandjes uh, hun muziek op plaatsen. Dus ja. als ik dan bijvoorbeeld uh, naar Flevoland was, had ik bijvoorbeeld, uh, wilde ik graag een gitarist. En dan typ je in MySpace uh, gitaar. En dan kwam er meestal een hele rits bandjes uit. Maar niet uit in Flevoland. En dan, ja, ja in Flevoland was het lastiger. Maar dan ja. ook al, ik, ik had er wel een paar te pakken... maar ze wilden gewoon niet meedoen. Nee, nee. Dus, ah, nou, ja. Gelderland, daarentegen, dat lukte weer wel. We Heb je ja. ook een voorbeeld van. Accordeon aan boord in, de, in Gelderland. Ja, ik moet toch aan die IJssel denken. Ja, nou, daar hebben we ook uh, gevaren inderdaad. En uh, stond toevallig, uh, juist op de IJssel uh, brak er iets uh, in het roer... waardoor we opeens stuurloos uh, waren. En uh, net op dat moment kwam er een groot uh, vrachtschip aan. Dus uh, wow. Bart, de kapitein en de technicus aan boord, die sprong overboord. Gelukkig kon je daar net staan en hij probeerde ja, onze boot board... rivier... Ja, zeker aan de zijkant. Dus hij, hij probeerde onze boot een beetje naar de zijkant te manoeuvreren. Dus bij ons zat flink de schrik in de benen... Ja. toen we vlak daarna dus allemaal muzikanten aan boord kregen voor een improvisatie. Ja. Maar Waarom wilde je dit eigenlijk aan boord doen en niet gewoon in een lokale studio in een provincie? Wat voegt die boot toe? Nou ja, het ja die boot die, die hebben we. <lacht> en uh, uh, het is juist leuk om, om al die provincies te bereiken per boot. En ja, sowieso, Nederland ziet er al heel anders uit vanaf het water dan ja. vanaf de weg. Dus ja, ik vond het wel een goede... Je hebt ook een soort van, je maakt gewoon je eigen micro-wereldje op zo'n boot. Een soort van, ja, toch een beetje ja. avonturiers, onaantastbaar voel je. Ja, het is ook een beetje romantiek natuurlijk, hè, ja. een studio dat, aan boord. En, en dat, hoor, dat hoor je ongetwijfeld ook terug in de muziek. Ik, ik wilde uh, nog één fragment laten horen. Dat is uh, Zeeland. Want dat, ik was zo verbaasd dat ik ineens de stem van Michiel Romein daar hoorde. Ja. <laughs> houden als Hier valt een bericht voor de vissers. k nr. 338. Even kijken achterover dat je niet met schroef in de happy trail komt volgt een bericht van de vissers. De, voor de vissers, dat is het boorraad van vroeger, toch? Het ja. radioprogramma waar uh, Michiel. Oh, ja, ja. Hoe, hoe, hoe kwam Michiel zo in dit. Uh, want die, zit, die nou, woont toch in Amsterdam? Ja, Michiel woont in Amsterdam, maar hij heeft Zeeuwse roots. Ja, dat weet misschien. Uh, ik wist het ook niet, mm -hmm. maar goed. Uh, en uh, ja goed, hij was daar uh, en uh, hij heeft uh, heel veel gedichten geschreven. En het plan was om dan een van die gedichten in. Uh, in zijn beste Zeus voor te dragen. Maar goed, dat, had hij, dat hadden we toen gedaan. En toen op een gegeven moment zag hij aan boord zo'n megafoon... Uh, ja, waarmee, je dus met een, uh, waarmee je dus flink ver... Uh, ja, uh, kunt toeteren. Uh, ja, precies. Ja. Dus toen zag hij dat, nou goed, uh, Michiel... Uh, die is dan niet meer te houden. Nee, precies, die is dan niet meer te houden. Dus die pakte die megafoon en die begon uh, commentaar te leveren... op al die bootjes in Brouwershaven die in die haven lagen. En uh, ja, mensen keken verschrikt om zich heen. Want meestal, als je zo'n megafoonstem hoort... dan is het de havenmeester die... die wat ja, van je wil. Ja, ja die, wat, die een beetje meer... Je manoeuvreert naar links of naar rechts, uh, dat soort dingen. Ja. Dus uh, die waren wel een beetje verbaasd. Hè? Zeg deze twaalf tracks, die liggen er nu. Wat, wat, wat gebeurt er nu mee? Uh, het is uh, uitgebracht door een uh, Brits label mm -hmm. uh, op vinyl en ook op dvd en cd. En gaat dus er in heb... de provincies ook iets nog mee gebeuren? Nee, live niet. Nee. Nee? Maar hij heeft wel op, een, uh, op twee filmfestivals gedraaid in Amerika. Want het is, het is eigenlijk meer een soundtrack-achtig ding. Uh, ook al heb ik wel... Het is niet echt hele goede kwaliteit gefilmd. Gewoon een handicammertje. Mm -hmm. Maar goed, het was uh, kennelijk toch wel de moeite waard om uh, te vertonen ja. wat... Uh, is. Ja, dit is uh, een fraai project geworden. Um, waar, waar kunnen we het uh, vinden? Uh, gewoon in de, de lokale platenzaak in de lokale kan het uh, bestellen. Zoek onder Solex, en je kunt het he? ook uh, waarschijnlijk op iTunes uh, kopen. Oké, okay, dankjewel. Ja. Lisbeth Esselink, dankjewel. Of zo, uh, oftewel uh, Solex, want zo ben je ook bekend. Dankjewel. Dan, uh, wij geven wij elke week geven wij een uh, talent de gelegenheid... 1 minuut en 20 seconden met uh, iets moois uh, te vullen... Uh, ik ga even introduceren de gast van vandaag. Zij is de huidige Nederlandse poëziekampioen. Uh, Laura van der Haar heeft in december het NK Poetry Slam gewonnen. En in juni gaat ze Nederland in Parijs vertegenwoordigen. Uh, daar vindt uh, de WK Poetry Slam plaats... waar alle nationale kampioenen tegen elkaar zullen strijden. Ze werkt ook mee bij, aan uh, Hard Hoofd... een online tijdschrift voor kunst en journalistiek. En Jan Posma is daar de hoofdredacteur van. En hij, uh, ja, hij kondigt haar bij ons aan. Ze is archeoloog en dichter en ze schrijft poëzie en een kort proza voor haar hoofd. Uh, ze won pas de uh, NK Poetry Slam. Ze kreeg zowel de publieksprijs als de juryprijs. En uh, dat is, wat mij betreft, volledig terecht. Uh, want ik ken niemand die zo mooi de letter R van haar tong kan laten rollen. En ze heeft een gedicht geschreven in de vorm van een eikel: van een eikenboom, dus. En dat is prachtig. De tachtig seconden van Laura van der Haar. Bleken ingenieurs van geheugenplaatsen roggele gelaten... en weten vast hoe ze buiten boord moeten slapen. Drinken de dag uit hun glazen, hangen lappig in hun stoel... en vragen of hun hoofd even open mag. Ze snuiven naar achter, likken hun hard geworden vachten... hangen een beetje de dood uit. Ze raspen het vlees van hun wondjes, liegen sluitingstijden... En in weerspiegelingen staat er altijd iemand achter ze. Ik wil best kijken, maar ik weet niet of het leuk is om te zien. Dat is de angst om niet meer terug te kunnen van gewoon kijken naar niet gezien hebben. Ze zouden langzaam kijken moeten uitvinden. Dat je heel voorzichtig het zien kunt naderen. Dat je bijvoorbeeld achteruit loopt, zachtjes omdraait en zo steeds een beetje meer ziet... Steeds maar streepjes extra tot je weet dat je het aan kunt, Of dat je moet stoppen. Direct weg moet lopen. Thuiskomen en het er maar niet meer over hebben. Alles inwisselen. Een film op muziek, massage, iets te eten maken, praten. Over wat er gisteren nou was of over later. En keihard zingen tot het vol is in je hoofd. Stamp voor andere dingen. En dan gaan slapen. En durven wedden dat dat niet lukt. Laura van der Haar, de Nederlands poëziekampioen, winnaar van de NK Poetry Slam. Ja, Parijs ligt binnenkort aan haar voeten. Is dat een... Uh, wat voor, voor voorbereiding en training vergt dat eigenlijk? Nou, niet zoveel. Ja, ik heb hier ook al een aantal voordrachten gedaan. Dus ik kan eigenlijk gewoon die gedichten meenemen. En het is ook in het Nederlands. Mm -hmm. Ja, want dat vroeg ik me af. Het is natuurlijk wel een. Ja, het is een beetje raar. Dus ik denk dat? dat ik de enige Nederlandse dichter daar ben, natuurlijk. Dus niemand verstaat me. Nee, dat is misschien <laughs> dus dat een voordeel. Is een lekker of, makkelijk, of een ja. nadeel, ja, ik weet het niet. Ja, ik dan gaan ze ja. waarschijnlijk op het ritme, zoals bij Poetry ja, International. Ja, ja, ritmeklank en een beetje je podium-presence uh, natuurlijk. Ja. Podium-presence, <laughs> uh, moet je aan werken, of niet? Nee, hoeft niet. Hè. Mm, ja. Die is wel goed, <laughs> toch? Ja. En uh, uh, wat zijn jouw inspiratiebronnen? Waar, waar, waar, um, waar, komt het, waar komt het vandaan, de muziek in je hoofd? Ja. Eigenlijk wel van buiten. Niet uit mezelf, maar echt van de wereld. Wat er langs me voorbij trekt. En eigenlijk mm -hmm. vooral dingen die uh, niet mogen gebeuren. Of net niet gebeuren. Of een, er, ja, op de achtergrond gebeuren. Of een beetje onder de oppervlakte. Dat soort dingen, die boeien me wel een dingen beetje. Dingen die niet mogen gebeuren. Wat, ja. wat bedoel je daarmee? Um, ja, dingen die eigenlijk uh, wel aanwezig zijn. Maar een beetje onder de oppervlakte. Een dus, voorbeeld. Um, even zien. Ja, Ik vind het moeilijk om nu zo'n voorbeeld te geven. Maar dat het een beetje verneinigd wordt. Dus dat dingen een beetje gaan wringen. Dus ogenschijnlijk is iets een normale situatie. Maar toch. Ja. Dat is de, de, zijn ja. de mooiste. Ja. Ja. En ben je in de IJssel, had je daar iets mee gekund? Sorry, had ik daar iets. Had je daar iets mee gekund? Uh, Jazeker, ja. Ja? ik moest ook gelijk denken aan. Uh, nou, ik had het van, vanochtend toevallig heel vaak over David Lynch. Dat dat een enorme inspiratiebron voor me is. En ik moest gelijk denken aan ja, dat, die dat oor. Ja, die film: uh, De man de van het te oor. De, oor in de, de, ja, ja, ja, ja, ja, ik zou ook helemaal op ja. hol slaan. En dat ja. vind ik ook echt fantastisch zoiets. Zo'n ja. en dat je dan niet weet of die man nog leeft ja, of fantastisch. niet. Fantastisch. Oké, okay, nou ja, gedicht, het dat gedicht zien we tegemoet. Dank je wel, Laura. Dank je uh, en een succes uiteraard met het uh, WK Poetry Slim in Parijs. Dankjewel. Wij moeten afronden. Opium Radio was dat voor deze week. Uh, volgende week zijn we dus live vanuit het Rijksmuseum uh, van half drie tot half vijf. Om vijf uur op Nederland 2. kunststuur met onderweg, Onder andere aandacht voor een tentoonstelling in het Bonafant Museum. Met de Russische werken. In Twitter kan uh, hashtag OpiumAvro of bezoek onze Facebookpagina. Um, over een uh, half minuutje ongeveer is het half vijf. Daarna het sportforum Vandaag met presentator Henry Schut. Henry, goedemiddag. Wat ga je doen? Goedemiddag. Wij gaan uh, praten met Tom Boot. Die is er altijd. We praten met Mark Miseres, journalist bij de Volkskrant. En we praten met Maarten Wijvels van het AD over het voetbal van deze week. Er was natuurlijk veel voetbalnieuws. En ja, er was ook weer dopinggerelateerd nieuws. Ook daar gaat het over. En we hebben de sport van dit moment. De Swim Cup in Eindhoven is bezig. En... Uh, Net afgelopen, de Davis Cup. Zometeen daarover de afloop na het nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie laat onderzoek doen naar de cyberaanval op de banken van gisteren. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het team Hightech Tech Crime van de politie. De ING-bank kondigde vanochtend al aan aangifte te gaan doen. En vooruitlopend daarop beginnen politie en OM alvast dus met het onderzoek.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 Volgens het onderzoekscentrum is een zaak tegen de 50 mannen kansrijk... vanwege de argumentatie bij de veroordeling van John Demjanjuk in 2011. De bewaker van het kamp Sobiborg kreeg vijf jaar cel... omdat hij onderdeel uitmaakte van een vernietigingsmachine. En in Barcelona is de Spaanse filmregisseur Bigas Luna... op 67-jarige leeftijd overleden. Volgens Spaanse media bezweek hij aan kanker... Bigas Luna was de ontdekker van actrice Penelope Cruz en acteur Javier Bardem. En hij wordt beschouwd als een van de invloedrijkste Spaanse filmmakers van de afgelopen jaren. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Daarvoor is hier Willemijn Hubert. Een topper qua temperatuur, dat wordt het morgen niet. Maar met het wegvallen van de wind is het wel zachter dan het in tijden geweest is. En bovendien schijnt de zon en levert dat een vriendelijk plaatje op. Kortom, we hebben een echte zondag voor de boeg. En vorstvrij is het ook nog niet, want gedurende de heldere nacht die voor ons ligt... gaat het op veel plaatsen licht vriezen tussen de min 1 en de min 4 graden. De wind is wel al flink afgezwakt en lokaal ontstaan er mistbanken. Zondag overdag moet de mist dan eerst oplossen en op sommige plaatsen duurt dat wat lang. Maar daarna rest ons dus een zonnige dag met temperaturen tussen de 8 en 10 graden en nog steeds maar weinig wind. In de nieuwe week stijgt, stijgt de kwik nog ietsjes door... maar de wisselvalligheid gaat wel toenemen. Vanaf dinsdag staat er vrijwel elke dag neerslag op het programma. Voor de zeer droge natuur is dat uiteraard welkom. Bovendien verdwijnt de vorst in de nacht. We komen uit op minima rond 4 graden en smiddags een graad of 10. NOS, NOS, NOS, NOS Radio e. Langs de lijn met Henry Schut... Goedemiddag, we openen zometeen ons wekelijkse sportforum... waarin al zijn aangeschoven naast onze vaste gast Ton Boot, Mark Miseres van de Volkskrant, gespecialiseerd in wielrennen. En dus, zeggen we dan, ook in dopingnieuws. Ja. <laughs> Maarten Wijfels van het AD, gespecialiseerd in voetbal. Ben je dan ook gespecialiseerd in dopingnieuws eigenlijk? Nee, hè? valt nog mee. Nee, valt nog wel. Ja, we gaan het hebben onder meer over het Europees voetbal van deze week... en over de onverwachte uitkomst van het dopingonderzoek... van de Nederlandse wielerploegen. En er is ook actuele sport tussen nu en zes uur, de Swimcup... In Eindhoven is bezig straks met onder meer de 100 meter voor vrouwen. De halve finale is dat en de 200 meter voor mannen, de finale. En we houden u op de hoogte van de kampioenswedstrijd van Bayern München. En als Bayern kampioen wordt gaan we ook nog even contact leggen... met Duitsland, met onze correspondent ter plekke. Maar eerst het tennis van dit weekend. De Davis Cup, Nederland speelt tegen Roemenië. En de inzet is een plaats in de play-offs in het najaar. Als Nederland dit weekend wint... dan mag het in september gaan strijden om een plaats in de wereldgroep. En Marcella Mesker, het dubbelspel... Is vanmiddag, had ik graag willen zeggen, maar was vanmiddag, hè? want het is net afgelopen. Het is uh, net afgelopen en uh, uiteindelijk een uh, betrekkelijk eenvoudige zege. Een drie sets overwinning voor Robin Hazen en Jean-Julien uh, Royer. Tegen Victor Hanescu en uh, Marius Copil. En dat het zo makkelijk zou gaan, ja, wie had dat gedacht? Want ja, na vandaag staat het dus gewoon drie voor Nederland, nul voor Roemenië. En dat in een uitwedstrijd nota Dus een geweldige prestatie toch van het Nederlands team. En nou, als je zag hoe Hazen uh, en Royer vandaag ook speelden, vol zelfvertrouwen. Vertrouwen. Kan natuurlijk ook als je al 2-0 voor staat. Maar toch ook het vertrouwen dat ze misschien hebben meegenomen. Want vorig jaar wonnen ze toch immers van Federer en Favrinka... bij de Davis Cup-ontmoeting tegen Zwitserland. Hazen eerder dit jaar in de finale van de Australian Open. Royer afgelopen week uh, won het grote prestigieuze toernooi van Miami. Dus ja, dat zit in het dubbelspel tegenwoordig goed in het Nederlands team. En dat is altijd erg belangrijk. Dus kortom, een hele goede prestatie van het team. Dat denk ik in zijn geheel enorm in de is gegroeid. Want laten we ook niet die overwinning gisteren van Igor Seisling uh, vergeten. Vijf sets overwinning tegen Victor Hanescu... de 32-jarige routineer van het uh, Roemeense team. Dus kortom, het is uh, vroeg klaar... maar een uh, prachtige prestatie van het team uh, van Jan Siemering. Ja, we hebben het er straks nog over, Marcella. Dan schuif jij ook hier bij ons aan. Maar nu alvast even, uh, hoe goed is deze prestatie van Nederland? Want ze hebben dus recent nog gespeeld tegen Roemenië... maar dat was... Roemenië B, zeg maar. Dit is Roemenië A. Maar hoe goed is Roemenië A? Nou, behoorlijk goed. Die Hanescu staat toch 58 in de wereld. Uh, veteraan, 32. Maar een jongen die ook toernooien heeft gewonnen. Die meedoet op het hoogste niveau. Uh, we hadden natuurlijk wel een voordeeltje vandaag. Dat moet gezegd worden, want Roemenië heeft een dubbel specialist in huis. Een jongen die zeven staat op de wereldranglijst. Uh, Horia Tekau, maar die... Uh, speelde ineens vandaag niet, uh, bleek geblesseerd te zijn. Dus dat was een voordeeltje wat we hadden. Maar ja, ja al met al uh, is dit een hele goede prestatie. Vorig jaar was het 5-0, maar toen speelde er geen uh, Roemeen mee... die bij de eerste 400 van de wereldranglijst stond. Nu hadden we een uh, top-100-speler, een, een top-10-speler in de dubbel bij Roemenië... en twee jongens die zo tot, uh, van tussen de 120 en, en 150 uh, staan. Dus al met al een sterk Roemeens team. Misschien Nederland ietsjes beter... Drie eh, top 100 spelers en een dubbel specialist, Maar al met al om nu 3-0 te staan... ja dat is gewoon eh, afrekenen met je tegenstander. Heel sterk. Marcella, dank je wel voor nu. We spreken je straks. En dan hopen we ook met Jan Siemerink te spreken. De captain van het Nederlands Davis Cup team. In Duitsland wordt gevoetbald in de competitie. En Bayern München kan daar vandaag weer kampioen worden. Afgelopen week lukte dat nog niet. Toen was het afhankelijk van puntenverlies van Borussia Dortmund. Gebeurde toen niet. Vandaag kan het op eigen kracht kampioen worden... als het de uitwedstrijd bij Eintracht Frankvoort wint. Dat is vooralsnog niet het geval. Er um, wordt daar in de tweede helft een paar minuten gespeeld. Het is 0-0 met Arjen Robben in de basis voor Bayern. Maar er komt hulp uit Dortmund, want Borussia staat op eigen veld achter... met 2-1 tegen Augsburg. Als het zo blijft, is Bayern de kampioen van Duitsland. We houden u op de hoogte. En van Duitsland gaan we naar Eindhoven. Dag drie van de Swim Cup is daar bezig. Halve finales en finales zijn er straks na vijf. Maar er is ook al een ochtendsessie geweest. Bob van der Tak, goedemiddag. Wat was daar mee, het nieuws in die ochtendsessie? Het nieuws was dat Monique Nijhuis zich geplaatst heeft voor het wereldkampioenschap in Barcelona. Dat staat hier op het spel dit weekend in Eindhoven. WK-limieten, daar gaat het allemaal om. En Nijhuis die zwom zo'n WK-limiet vanmorgen op de 50 meter schoolslag. Was een bijzonder goede prestatie. Sterke race, aanvallend gezwommen. En uiteindelijk kwam ze uit op een tijd van 30 seconden en 83 honderdste. En dat was een bijzonder fraaie tijd, want Nijhuis zwom in een gewoon badpak van tekst nog nooit onder de 31 seconden. En vanmorgen dus wel en belangrijker dan dat. Het was ruim binnen die WK-limiet. En Nijhuis mag haar koffers voor Barcelona dus gaan pakken. Ja, gisteren ging het nog fout voor Nijhuis op de 100 meter schoolslag. Toen zwom ze nota bene een Nederlands record. Maar dat was onvoldoende. Maar vanmorgen lukte het dus wel op die 50 meter schoolslag. En afgelopen was ze dan ook dolgelukkig. Ja, ja, ik ben wel heel erg blij. Het is toch dik onder het limiet, wat ik eigenlijk niet verwacht had. Ik hoop dus ochtends natuurlijk wel het limiet al te zwemmen, maar 30.8 is echt het snelste wat ik ooit in het textiel heb gezwommen Dus ja, voor mij gewoon, eigenlijk gewoon een soort persoonlijk record, zeg maar, als je die, pakketijden, of die snelle pakketijden niet meerekent. Dus ja, ik ben heel tevreden. Ja, en dat in de ochtend. Had je gedacht dat je dit zou kunnen zwemmen? Nou, eigenlijk niet. Uh, meestal ben ik soft, dus altijd nog een beetje ja, kom ik een beetje moeilijk op gang. En dat zag ik gisterochtend ook wel. Een beetje te lage frequenties. Maar ja, ik weet niet. Ik dook erin en ik dacht gaan. En het, ja, het ging gewoon uh, helemaal goed. En uh, ik schoon zo lekker. En uh, ja, dat tik je aan. 30-8. denk je echt van wow. Uh, nee. <laughs> waar komt dat nou weer vandaan? <laughs> dus ja, was super blij mee. Kan je met een uh, gerust hart nu gaan uh, verhuizen van Amsterdam naar Drachten? Ja, dat sowieso wel. Ik ben wel blij dat ik deze periode gewoon zo goed afgesloten heb en gewoon, ja, toch weer mezelf verbeteren En dat, ja, weet je, dan ga ik nu een nieuwe stap zetten en ik hoop daar nog weer uh, wat extra verbetering te kunnen halen. En ik weet niet of dat op korte termijn al gaat lukken, maar goed, ik heb wel zoiets van je moet investeren in je toekomst. En dat is toch een lange termijn uh, iets. En uh, ja, ik hoop natuurlijk dat ik op de WK nog weer, alweer een stap kan zetten. Maar goed, uh, ja, ik heb wel zin om te verhuizen en uh, nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dus, uh... Ja, ja, je hebt er wel zin in, want het was natuurlijk niet helemaal uit vrije wil. Hè? Je moest weg uit Amsterdam. Dat is waar, maar ik had zelf ook al wel het gevoel dat ik hier niet vier jaar wilde blijven. Omdat ik toch wel toe was aan iets nieuws. Ik heb vier jaar bij Hans gezwommen en eigenlijk ja, super goede tijd gehad. Super goed verbeterd. En ik had toch wel eens voor mezelf zoiets van, ja, wil ik nog op deze voet verder of wil ik misschien toch iets nieuws. En Dat gevoel was het ook al wel, maar het is wel een beetje in een stroomversnelling gekomen. Omdat ze uh, ja, toch iets strengere lijn gingen... Ja, we gingen het doen met, uh, met de RTC-ploegen. En uh, nou ja, weet je, uh, ik heb er nu wel echt heel veel zin in. En een goed gesprek met Kees gehad. En ja, als je ook ziet uh, zijn zwemmers doen het hier ook hartstikke goed. Dus uh, ik heb wel vertrouwen dat dat ook wel gewoon helemaal goed gaat komen. En nu Barcelona hier weer kampen. Ja, zeker. Ja, wat ja, superleuk. Dus uh, Ik ben zo blij dat ik het gehaald heb. Uh, het is toch altijd wel de CD-limiet. En dan denk ik van, wow, dat is wel uh, uitdagend, weet je wel. En uh, ja, dat je zo dik eronder zit, want, uh, ja, dat geeft gewoon heel veel zelfvertrouwen. En 30-8 is gewoon uh, in de wereld gewoon een hele prima tijd. Dus uh, ja, dat geeft me echt wel heel veel vertrouwen. Monique Nijhuis is blij met haar kwalificatie voor het WK in Barcelona. Bob, we krijgen straks na vijf halve finales en finales. Wat zijn de belangrijkste momenten? Uh, de belangrijkste momenten. Ja, de 100 meter vrije slag bij de vrouwen. Halve finale met een uh, bijzonder vrije uh, line-up, moet ik zeggen. Twee Nederlandse toppers in het water. Ranomi kromo en Femke Heemsker. kromo zwom vanmorgen de snelste tijd in de series. En ook uh, twee internationale toppers. Brita Steffen en Sarah Sjöström Dus dat uh, belooft. Maar de ontknoping dus pas morgenmiddag. Het uh, sluitstuk van, dit, uh, van deze swimcup in Eindhoven wordt dat. Ja, straks ook nog de finale van de 200 meter vrije slag bij de mannen met Sebastiaan Verschuren. Die is al geplaatst voor het wereldkampioenschap. Maar belangrijker wordt het dus voor uh, een van de andere mannen. Dion Dresens, de jonge Limburger. Hij gaat proberen om de WK-limiet te zwemmen. Maar eenvoudig zal dat niet worden. Want hij moet een persoonlijk record gaan zwemmen. Hoor je straks terug, Bob, als de finales daar zijn? Er is een nieuwe tussenstand in beide wedstrijden in Duitsland. die erom gaan wat betreft de titel. Um, ik vraag gewoon even aan de studiogasten de goal van Bayern. Want dat was een kampioenswedstrijd waardige goal. Die hebben hem gezien, hè? Staat hier aan. Ja, prachtig, Marten, Prachtig, uur. Kan je hem omschrijven als een echte voetbalcommentator, alsjeblieft? Ja, nou, het was een, een, een, een trainingsdoelpunt. Want Arjen ja, Robben ging aan de zijkant uh, dribbelen. Toen kwam uh, Philippe Lahm kwam er al overheen als back. Nou, dat doet hij altijd. Voorzet. En Bastian Schweinsteiger was het 16-meter gebied ingelopen... en die hakte hem achter zijn standbeen langs in, uh, in, uh, ja, in het doel. en het, uh, het was een, een, een mooi, Als dit de winnende goal is en dit de kampioensgoal uh, is... dan is het een mooie, een mooie symboliek voor het seizoen van Bayern. Absoluut. schitterende goal. 1-0 dus voor Bayern in Frankfurt. En Borussia Dortmund maakt het nog een heel klein beetje spannend... voor mocht het nog misgaan met Bayern, want dat is op 2-2 gekomen. We openen ons sportforum. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. En u heeft hem al gehoord. Maarten Wijfels van het AD. Goedemiddag en welkom. Wat was jouw sportmoment van deze week? Um, we hebben weer een profclub minder. <laughs> je en... lacht erbij, maar dat ja, nou je nou niet ja, denk ik, of wel? Nou, in die zin, uh, je hoort dan vaak mensen zeggen... ja, het is zo jammer en, en er moeten acties om, uh, om zo'n club overeind te houden. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ben niet zo van dat sentiment... En als er het, als het geen draafvlak is, is het er niet en klaar. Alleen het zou wat mij betreft nu, nu de, de, de ruimte moeten geven... om nu eens echt iets te doen aan de structuur van de Eerste Divisie. En Henk Kessler heeft, de voormalige uh, directeur betaald voetbal... heeft een paar jaar geleden gezegd... over een jaar of vijf hebben we... 32 profclubs over. We zitten nu op 34, dus je zou bijna zeggen nog twee te gaan. Maar op dat moment... ingezet, waarschijnlijk. Ja, maar op dat moment zou je eens kunnen kijken naar... Maak gewoon eens een, een, een zuidelijke divisie en een noordelijke divisie... en zet de tweede elftal in die eerste divisie. Dus heb je in het zuiden PSV 2, misschien Feyenoord 2 erbij. In het noorden heb je dan Ajax 2 erbij, dat soort ploegen. En ga daar eens een regionale competitie maken... En ik, ik denk dat dat publieke belangstelling zal aantrekken. is voor sponsors interessanter. TV-technisch misschien ook. Dus ik hoop dat ja, dit een aanzet kan zijn tot, uh, tot een verdere hervorming. Wie promoveren er dan als Ajax 2 en PSV 2 en Feyenoord 2 ook meedoen? Mogen ja, die ook naar nou de ja, divisie dan? Daar zou je over kunnen nadenken. Maar je zou kunnen zeggen, we maken een apart klassement van die tweede elftal. En ja, we zetten daar ook nog iets op. Ik, uh, ik weet het niet, maar in elk geval... Uh, het zou mijn voorkeur hebben. Ja, en die club die ter ziel is gegaan voor de duidelijkheid is Veendam. Het is wel duidelijk geworden dat er geen draagvlak was, hè? Nee. Overduidelijk. Nee, want als, het nu, als ze nu gered werden, of zouden zijn... dan heb je volgend seizoen hetzelfde probleem, denk ik. En uh, nee, wat mij betreft, ik, ik heb daar niet zo'n probleem mee. Oké. Okay. Mark Miseres van de Volkskrant. Welkom ook. Wat was jouw sportmoment van deze week? Nou, laten we het niet hebben over de uitkomsten van het dopingakkoord. Want daar gaan we het volgens mij zo meteen nog wel uitgebreid over hebben. Zeker. Um, een dag later was, uh, was de Schelde prijs. En dat is een beetje een soort sprinterswedstrijd... tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in. En uh, die werd gewonnen door Marcel Kittel. Dat is op zich ja, knap, maar dat deed hij vorig jaar ook. Dus ja. dat is misschien wel dubbel zo knap. Maar de aandacht ging daar toch weer uit naar Mark Cavendish. Omdat hij verloor. Uh, en, en niet alleen de manier waarop. Hij zat eigenlijk helemaal geïsoleerd. Uh, zonder teamgenoten in de finale. Moest zichzelf helemaal naar voren werken. Uh, en eindigde ook maar net. Net naast uh, het bovenste treetje van het podium. Maar vooral zijn reactie na afloop. Dat, dat, dat was weer typisch Mark Cavendish. Hij, uh, hij deed ook geen enkele uh, poging om zijn boosheid uh, te verbergen. Hij zat... Een heleboel woorden zat hij in te slikken, maar het was natuurlijk duidelijk wat hij bedoelde. Ik zit hier helemaal alleen. Mijn ploeggenoten zijn niet bij mij in de buurt. Zo hadden we het niet afgesproken. Hij is natuurlijk bij bij quickstep gaan rijden, een Belgische ploeg van Sky afgekomen. Daar is het mislukt. De droom was met Sky en de Tour winnen en Mark Cavendish als wereldkampioen en beste sprinter van het peloton. Nou ja, dat kwam helemaal niet uit de verf. Hij heeft nog wel drie toer-etappes gewonnen, geloof ik. Ja, de dat is ook, ook mislukt. Ook mislukt, ja. Uh, dus overgestapt naar, uh, naar, naar België, naar Quickstep. Daar kan hij ook weer op, uh, op Specialized rijden. Zijn favoriete merk schijnt ook allemaal mee te spelen... in de, in de psyche van de sprinters. Ja, en, en er is werk aan de winkel. Want uh, komt dit nog goed voor de Tour de France, is natuurlijk de vraag. Uh, als je het mij vraagt, wel, maar... Zonder Mark Cavendish, uh, dat merk je ook gelijk... is zo'n wedstrijd een stuk minder waard. Er werd ook harder voor hem geklapt dan voor Marcel Kittel. Hoewel het een hele aardige kerel is. Alleen, ja, sport heeft karakters nodig. En daarom ben ik toch wel blij dat in deze tijd... en uh, dat er veel over doping wordt gesproken... dat iemand als Mark Cavendish uh, er nog steeds bij is. Ja, maar kan Mark Cavendish het dan dus niet alleen? Is hij niet zo goed dat hij in de slipstream van anderen... Gewoon, dus nou ja, hij ook hij ook kan het, het wel alleen. Dat heeft hij in de Tour ook wel een paar keer ja. laten zien. Want daar werd er ook niet altijd even hard voor hem gewerkt. Ja, door Sky voor het voor het jaar. Uh, Maar nu, ja, Hij uh, moest wel een hele lange beurt moest die, uh, moest maken om, uh, om nog voorin te eindigen. Hij werd gewoon verkeerd afgezet. Ja, Dat kan gebeuren. Maar ja, uh, het is wel Mark Revenish natuurlijk. Het is ja. de koning waar je het over hebt. Ja, precies. Tomboot, goedemiddag. Wat was jouw sportmoment Ik van was, deze week? Ik las vanochtend in de Volkskrant uh, een berichtje met de kop... oud-international Herman Raal te overleden. Ik moest meteen terugdenken aan mijn jeugd, want ik heb in Amsterdam gewoond, in de Mercatorbuurt. En in die tijd was Herman van Raalte een van de beste keepers, hij speelde in Blauw-Wit, van Nederland. Hij had de pech dat Piet Kraak altijd gekozen werd in het Nederlands elftal. Hij heeft één wedstrijd in het Nederlands elftal ja, gespeeld. Een eenmalig internationaal. Ja, ja. ja, maar hij was heel stijlvol en eigenlijk een held in uh, Amsterdam. Ik ging om de week altijd naar DWS, ook west en blauw-wit in het Olympisch Stadion... en in Oost gingen mensen naar Ajax en in Noord naar de wijkers. Dus iets over die tijd. Uh, Verhaald is 92 jaar geworden. Prachtige leeftijd. Ja. En waarvan acte, dan dank je wel. Uh, we blijven bij voetbal. In de Champions League waren deze week de eerste wedstrijden in de kwartfinale. Barcelona ging op bezoek bij Paris Saint-Germain. Dat was dus Messi op visite bij Slatan. Dat leek uit te draaien op een overwinning voor Barcelona... dat ook op voorsprong kwam door Messi. Maar Messi viel uit en de wedstrijd eindigde uiteindelijk in 2-2. Uh, Maarten, ja, dat brengt automatisch de vraag... wat is Barcelona zonder Messi? In elk geval een ploeg die, in, die toch een stuk minder, uh, minder, minder aantrekkelijk is... En, en ook minder effectief. En dat, uh, dat, dat zie je wel terug. En ja, sowieso... Kijk, de vorige ronde tegen AC Milan hebben ze zich nog eens uh, geweldig opgericht. Maar je ziet toch wel dat uh, de bepalende spelers zijn blessuregevoeliger. Uh, Xavi, Iniesta gaan wedstrijden missen. Uh, de echte honger. Ze kunnen tegen AC Milan nog eens opbrengen, maar dat wordt toch minder. En ja, ik denk dat ze... Ik, ik denk niet dat ze de Champions League winnen dit jaar. Nee. nee. Nou, de echte honger die komt inderdaad, lijkt het als, als echt, echt geprikkeld. Als ja. iedereen zegt, jullie kunnen er niks meer van. Ja. Um, Messi, was een, Messi is ook wel eens uit vorm... en dan gaat het ook minder met Barcelona. Nu was hij er echt gewoon een, een helft van de wedstrijd niet bij. Van een belangrijke wedstrijd. Wat gebeurt er dan in zo'n team? Ja, ik, ik vond het wel interessant. Frank de Boer die, die vertelde wel eens dat hij... Uh, uh, hij zegt, kijk, wij, wij proberen met Ajax... Uh, toch een beetje zoals Barcelona te spelen. Veel combinaties. Uh, uh, dat je daar elke dag op traint. Maar hij zegt, uiteindelijk heb je toch een, soort, uh, een speler nodig... die je de bal geeft... En die gewoon twee, drie mensen voorbij drippelt, waardoor, waardoor alles ineens anders wordt op het veld. En hij zegt: zolang je die niet hebt, zie je bij ons ook wel eens, zegt hij, dan, dan, dan is wordt het combineren om het combineren en, en niemand die, die is onverwachts doet. En, en dat zie je dan bij Barcelona ook wel terug, vind ik. Ja, nou vraag je dan wel meteen af... zijn er dan geen andere spelers bij Barcelona die dat kunnen? Want er zijn, ze hebben daar toch wat kwaliteit rondlopen. Ja, ja maar toch of... niet op dat, op, dat, op dat niveau. Nee, nee dat, dat is het allerhoogste niveau. Maar is het dan ook zo dat zo'n team dan dus wel heel erg is gaan leunen op hem? Nou ja, dat, dat, dat zou je denken. Want hij, hij mist ook nooit een wedstrijd. Dus in die zin... Uh, het heeft ook, uh, en, en hij wil zelf ook niet gewisseld worden of geen rust krijgen. Dus het is ook niet zo dat ze dan eens drie, vier wedstrijden uh, spelen... waarvan ze zeggen, nou, laten we zonder Messi kijken hoe, hoe we het dan gaan aanpakken. Hij is er gewoon altijd. Ja, nou, nu was hij de dus, een keer niet. Ja. Ton, wordt Barcelona dan een gemiddeld goed? Nou, ik denk het wel. Jullie gaven het net al aan. Kijk, uh, je hebt ook kans dat Barcelona in de laatste fase van zijn goed zijn is natuurlijk. Want het duurt al een tijd... En er komt ergens een einde aan. Maar ook met baasbal heb je, als je mensen één tegen één kunnen spelen, een man uit kunnen spelen, dan creëer je een overtalsituatie. Nou, dat is hetzelfde met voetbal. En dat is heel zeldzaam mensen die dat kunnen. Uh, in zijn goede tijd, en ik weet niet, deed Robert ook wel best ja. aardig natuurlijk. Ja. He, maar je hebt heel weinig mensen die dat kunnen. En dat geeft. Kijk. Combinatiespel hoorde ik net. En Frank de Boer. Natuurlijk, het is hetzelfde als bij ons. Als er goed verdedigd wordt tegen combinatiespel. kan je niks doen eigenlijk. Het moet van fouten komen. Met één tegen één creëer je gewoon. Ja. Nou heeft Barcelona de UEFA een brief gestuurd na deze wedstrijd. Over de scheidsrechter. Over Wolfgang Stark. De um, scheidsrechter liet een keer doorspelen. toen twee spelers van Barcelona geblesseerd op de grond lagen. En Barça vond het ook niet zo leuk. dat het doelpunt van Slatan goed werd gekeurd. Zou buitenspel zijn geweest. of was buitenspel. Um, wat vind je daarvan, Maarten? Is dat... ja, dus... Ben je dan slecht verliezer of hebben ze gelijk met deze brief? Nou, misschien dat ze volgens de regels zullen ze best een punt hebben, maar het, het, uh, nee, ik, ik, ik heb het ook nog nooit zo gehoord. Dat een ploeg, uh, of dat een club een brief, een brief schrijft en eigenlijk zegt: joh, we respecteren de leiding wel, maar we willen toch even wijzen het op, wat, niet. Op, op, op wat procedurele dingetjes. Dat nee, dat is uh, gek. Ja. ja, of misschien toch een beetje richting de volgende wedstrijd. Je scheidsrechter van dan alvast nou ja, een beetje meer Het zou meekrijgen. kunnen, maar wat, wat natuurlijk wel gek is geweest in de aanloop naar deze wedstrijd... is dat ineens de schorsing van Ibrahimovic werd teruggebracht. Ja. Van, waardoor hij die, waardoor die toch kon spelen tegen Barcelona. En ik denk dat zij misschien vanuit die uh, ja. voorgeschiedenis gedacht hebben... van nou, we moeten ons wel laten horen. Want anders dan, dan lijkt het net alsof wij alles maar uh, accepteren. Dus dat, dat zou kunnen hoor, dat dat meegespeeld is. Ja, met ja. terugwerkende kracht. Eigenlijk daar ja. nog iets over zeggen. Zonder, zonder daar ja. iets over ja. te zeggen. Precies. Precies. Ja, precies. Dat was Barcelona-Paris Saint-Germain 2-2. Bayern München tegen Juventus werd 2-0. Arjen Robben begon de wedstrijd als wissel. Uh, maar hij mocht door een blessure van Tony Kroos al snel invallen. Voor de wedstrijd was Robbe behoorlijk ziek van zijn reserverol. Ja, natuurlijk. Uh, absoluut. Helemaal omdat, uh, ja, omdat ik voor mijn gevoel uh, weer erin kom. En, uh, ik heb nu vier, vijf wedstrijden met Nels zelf dan achter elkaar gespeeld. En eigenlijk voor de eerste uh, afgelopen zaterdag had ik het echt gevoel dat ik, uh, dat ik er weer was. Uh, met, met, met mijn ritme en kracht. Uh, maar ook met de vorm. Uh, zaterdag een heerlijke wedstrijd gespeeld. En, ja, die wilde ik doorzetten, alleen de trainer uh, besloot anders. Allemaal gezien, deze wedstrijd? Nee. N nee, zegt Mark. Nee. Maar ik, heb, ik wist Jawel. dat hij naast Maarten zat. Dus nee. <laughs> nee, dat Dan stel ik de vraag aan Maarten. Heeft er Rommel ja. laten zien in die 75 minuten dat hij de basis moet staan? Ik vind van wel. En uh, waarom eigenlijk ook tegen een ploeg als Juventus. Die spelen met drie verdedigers. En uh, de... Ch zeg maar de de een van de Italiaanse internationals... die speelde uh, in, in een grote ruimte... Uh, op de flank waar Robben ook stond. En je zag dat zo'n speler niet gewend is... om als een soort linksback tegen zo'n aanvaller te staan. En Robben had eigenlijk in zo'n wedstrijd vanaf het begin moeten spelen... omdat hij, je zag dat hij zijn acties inderdaad maakt... probeerde dat overtal te creëren... en dat Juventus daar gewoon niet goed raad mee wist. Nee. En hij had wel twee of drie keer kunnen scoren... Ja, of, of in elk geval een, een goal kunnen voorbereiden. Dus dat deed hij niet goed, maar... Hij heeft die dreiging en weet je wat wel interessant wordt? Er zijn mensen die denken meteen, Guardiola wordt dat trainer en nou die, die zal wel niks met Robben hebben, want Robben geeft die bal niet af. Maar eh, Guardiola was ook de man die een speler als Messi ook gebracht heeft in zijn elftal, omdat hij dus ook iemand moet hebben die zijn man uit speelt om, om, een, om, een andere, om een overtal te creëren. En Robben en ook iemand als Ribéry... zijn nou juist spelers die dat bij Bayern doen. Dus ik denk dat Robben, en dat hoor ik ook wel van mensen... die er ook wel dicht bij het vuur zitten... dat Robben zich niet zo'n zorgen hoeft te maken... Om, als, op het moment dat Guardiola trainer wordt. Omdat hij dan misschien wel weer belangrijk gemaakt ja, wordt... wat ja. hij nu niet is. Hè? Ja, nee, wat hij nu onder deze Joep Heinkes niet is. Nee. Heinkes is meer een fan van Tony Kroos. En uh, nu die voor de rest van het seizoen is weggevallen... zal hij bij Robben uitkomen. Dat, dat is niet helemaal uit een soort uh, diepe overtuiging. Maar ja... Het zal nu wel gebeuren, dus nu moet Rob uh, ja, het allemaal laten zien. Ja, even maar zo, want Kroos is nu nog geblesseerd. En dus speelt Robben de waarschijnlijke kampioenswedstrijd op dit moment van Bayern. Hij, hij is net gewisseld. Oh, hij is net gewisseld? Ja. Nou ja voor dan, richting uh, woensdag al, denk kan ik. Kan hij vast aan het feestje maar, beginnen? Ja, dat kan maar, je dan ook weer zo positief uitleggen. Weer nee, maar, in de Champions League. Dat, ja, nou, ja. nou ja, zo zullen ze het toch wel ja. bedenken. Want, uh... Maar goed, wat Robben net zei, voor zijn gevoel uh, was hij uh, uh, gereed om te spelen. Ja, als coach denk ik me dan in. En die Heinkes is niet helemaal gek, presteert fantastisch. Absoluut, He, dus hij, er zal wel een reden achter zitten, en die wij niet weten. He? Ja, maar wij kunnen ook gewoon natuurlijk die wedstrijden bekijken... en dan misschien ook wel zien dat Robben niet zijn absolute topvorm nou, heeft... die hij dat een paar denk ik jaar dat, geleden had. Dat, dat het speelt. En nu is de vraag, we hadden het net over Guardiola... of hij op de weg terug is en dan heeft Guardiola weinig aan hem... of dat hij gewoon in een dip zit en daar weer terug kan komen. He, want... Je zegt die 1 tegen 1, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar Messi doet... Uh, kijk, Rommel moet het van zijn snelheid hebben. En Messi doet het ook gewoon met lichaamsbewegingen, zal ik maar zeggen. Ja, ja dat is nog, Messi is nog verfijnder, absoluut. Ja. Dat, dat is zo. Maar gewoon een speler die altijd dreiging heeft... Ja. Dat, uh, dat hebben trainers toch graag. Kijk naar nou Van Gaal ook. Die, die is toch ook van de fitheid... En, die heeft natuurlijk ook wel zijn, zijn, zijn zorgen over spelers als Robben, Snijder, Van der Vaart en zo. Maar hij weet ook dat ze, dat ze iets specifieks hebben... waar hij toch zo lang mogelijk gebruik van zou willen maken, als ja. het kan. Ja. Um, zegt het nou ook nog iets dat um, in deze wedstrijd... de Duitse ploeg veel en veel beter is dan de Italiaanse ploeg? Zegt dat iets ja. over die beide landen? Of is Bayern München gewoon zo ontzettend goed? Nou, kijk, naar Dortmund ook. De Duitse competitie is echt wel... Uh, ik denk in de breedte dat het de beste competitie is. Want in Spanje heb je natuurlijk Real Madrid, Barcelona en nog zo drie, vier ploegen. Maar je hebt ook een enorm verschil tussen, tussen zeg maar de bovenste vijf en dan de onderste acht. Ja. En in Duitsland is, zit daar toch minder verschil in. Ja. Wat doen ze in Duitsland goed dan, de laatste jaren? Ja, ik heb ik er laatst eens over gesproken met uh, Mo Met Allag. Met, uh, de, de, manager van de technisch manager van de KNVB. En die zegt dat ze in Duitsland een, een enorme inhaalslag hebben gemaakt... op gebied van trainersopleiding. Uh, ze zijn meer spelers gaan scouten uh, bij de jeugd al op techniek... in plaats van alleen op kracht en loopvermogen. En je ziet dat uh, de Duitse jeugdteams... Zijn ook, uh, hebben veel meer activiteiten in een jaar dan de Nederlandse. Dus die jongens worden al op een, op een hoger niveau uh, getest. Stappen die al in. Uh, die al in. Ja, de competitie is sterker geworden ook de laatste jaren, waardoor. Uh... Maar toch zie je de Nederlandse jeugdploegen het ook vaak heel goed doen. Wat is ja. het verschil dan? Ja, nou ja, ik denk niet dat we N flegmatiek zijn. De Nederlandse ploegen doen het nog wel goed, maar de Duitsers komen er echt aan. En hebben in de jeugdopleiding... Eh, de of... Duitsers komen eraan. Ja, dat is al zeer <laughs> gevaarlijk. Gevoel, <op>. ja. <laughs> ah, ja, maar en zit... als we dan toch bij de Duitsers zijn, uh, nog net even voor vijf. Dortmund staat inmiddels voor tegen Augsburg met 3-2. Maar Bayern ook nog steeds voor met 1-0 bij Frankfurt. En als het zo blijft, dan is Bayern over 20 minuten kampioen van Duitsland. Wij zijn terug over 10 minuten. Tot zo. Op één. Bij Nico de Haan is de lente nu echt volop losgebarsten. Hoe klinkt de fiets? Hoe hoor je het verschil tussen de pimpelmees en de kuifmees? In de cursus Vogelzang leer je ze allemaal herkennen. We brengen twee nieuwe vogelwachters naar het voor de rest onbewoonde Plaat. Waterleiding doet het. En geen zoals voor. Nou, dat is al heel wat. Verder planten we bomen voor kippen. En is er weer een kerstverse column van. Lies Visgedijk. Morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Volkswagen heeft een indrukwekkende aanbieding. U ontvangt nu maar liefst 30% korting op Continentaal Zomerbanden. Een van de winnaars van de ANWB Zomerbandentest 2012.